Het is weer winter. Brrr. En ook dit jaar is de Winterse 50 er weer. Go there, go there. De hitlijst met de allergrootste winterhits aller tijden. Winter. En jij kunt hem samenstellen. Winter in America is cold. Ga nu naar winterse 50.nl. Breng je stem uit, maak kans op een reis naar Tsjechië en luister rond kerstmis naar de Winterse 50.